Duur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland heeft vanmiddag twee raketten afgevuurd op Lviv in het westen van de Oekraïne, zegt de gouverneur van Lviv. Bij de aanval zijn vijf mensen gewond geraakt. Niet duidelijk is wat de doelwit was van de aanval. Er waren zwarte rookwolken te zien, mogelijk is een brandstofdepot geraakt. Lviv gold de afgelopen weken als relatief veilig en was een belangrijk knooppunt voor oorlogsvluchtelingen naar Polen. President Biden heeft bij zijn bezoek aan Polen het belang van de eenheid van de NAVO benadrukt. Hij sprak van een heilige plicht om elkaar bij te staan. Biden is er verder niet van overtuigd dat Rusland zijn oorlogsstrategie heeft aangepast... en zich gaat concentreren op de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne. En door de oorlog krijgt Oekraïne steeds meer moeite om de graanproductie... en de export van graan op pijl te houden. De toestand verslechtert met de dag, zegt de Oekraïnse minister van Landbouw. Oekraïne is normaal gesproken een van de grootste graanexporteurs ter wereld. Sommige landen zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van Oekraïne. Het COA heeft zonder toestemming van de gemeente... een extra paviljoentent gebouwd voor de noodopvang van asielzoekers in Ter Apel. De tent wordt gebruikt om de leefomstandigheden in de overvolle opvang wat beter te maken, zegt het COA. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is niet te spreken over de bouw van de tent... In Ter Apel zitten vooral asielzoekers uit Syrië, Afghanistan en Jemen. In een huis in Maastricht is gisteravond een dode en een zwaargewonde gevonden. De zwaargewonde man overleed later in het ziekenhuis. De politie noemt het waarschijnlijk dat de twee mannen in het huis woonden en vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.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 Ster die is gebleven, denk ik aan jou na al die jaren, hoe oh, kan ik jou ooit vergeten, zo lang, zo lang geleden, op een eiland weggeleven. Fijne uur van Entertainment op u. Ja, Johan Kettenburg was dat uh, net... Uh, ja Hij is onderweg naar huis. Ik zou zeggen, een hele fijne avond Johan als hij nog zit te luisteren. En dit was Frank Galan, zijn nieuwe single, Zo lang geleden. En uh, ja, wat gaan we doen? Wij gaan uh, ja, naar Stanley Hazes en uh, ja, Wendy. En zij hebben het over...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 Ik ben een vechter, lieve schat. Wesley Bronckhorst was dit uh, zijn nieuwe single. En uh, ja, ik heb er nog eentje staan van Johan. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En deze heet, wacht nog heel even. Je koffer in de gang, zegt me dat je weggaat.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 Dat zo'n zo prachtige bellet van uh, Johan Kettenburg En uh, ja, net uh, hier uh, ja, weggegaan eigenlijk uit de studio uh, richting uh, naar huis, ja. En aan de lijn hebben we Marco Mark. Hey, goedenavond. En een hele goede avond, Marco. Goedenavond. Uh, hey, hoe is het? Ja, prima. Ja, bij jou uh, gaan de optredens ook weer een beetje van start. Gelukkig wel, we mogen gelijk uh, lekker weer het land in en doen waar we het leuk vinden. Ja, ja, want we hadden zo net hier uh, Johan Kettenburg uh, in de studio een uur lang. En uh, ja, gezellig. Dus ik hoop ja, nou, dat het bij jou ook uh, ja, eigenlijk goed gaat. gezellig met Johan, hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> ja, zeker. Hey, uh, uh, jij hebt ook een nieuwe single, vanavond. Ja, ik ben lekker bezig. Dus uh, we zijn druk bezig met het album. En eigenlijk uh, vonden we het wel tijd om uh, ja, deze wel eventjes toch als single uit te brengen, eigenlijk. Ja. Want, uh, ja, uh, hoe is deze tot stand gekomen? Uh, uh, kwam je zelf op het idee? Of? Nou, uh, ik ben uh, samen met, uh, met Frank aan het schrijven, zeg maar. En, uh, en Manfred, die, uh, die werkte het dan uit. Ja, Manfred, jong Nederlands. Ja, Manfred, ja, ja. Nederlands, inderdaad. En we waren lekker aan het schrijven. Ik zeg, joh, deze moeten we gewoon gelijk als single uitbrengen. Want dit, dit uh, vind ik gewoon een lekker gezellig nummer. En, uh, ja, dat kan wel eens hier een hitje wezen. Ja, je weet het nooit. Ja, nee, dat blijft altijd een gok, Marco. Ja, ja dat toch? Het, al ja. het begin met een liedje, zeg ik altijd. Ja, zo is dat. En, ja, uh, toch? We kunnen het niet mooier maken dan dat is. Zo is het. Ja, en de mensen moeten het leuk vinden. Ja, tuurlijk. En, uh, zo is het. Nou, ja, ik denk, als ik, als, ik, als ik dat zo bekijk, dan uh, gaat het in ieder geval de goede kant op. Dus. Ja, hij, uh, ja, ik moet zeggen ook, uh, live uh, doet hij het ook leuk. En ze zingen hem uh, best, wel, uh, ja, best wel snel mee, vind ik eigenlijk ook. ja. Want uh, ja, ik ben blij eigenlijk dat, uh, dat alles weer uh, vrij is, open is... en uh, dat alles weer een beetje zijn gang uh, kan gaan. Ja, absoluut. He, want, uh, ja, want uh, moet jij ervan leven, Marco Nee, nee ja, ik heb gelukkig nog wel een, een fulltime baan... waar ik gelukkig uh, op terug kan vallen. En ja, je ziet het maar, dat doe ik dus eigenlijk puur... Ja, om, omdat ik daar gewoon dus uh, nerveus van word... als je geen inkomen hebt in één keer. Ja, ja, ja, ja, ja dat, uh, dan... Uh, dan ben je eigenlijk aan het weilen met de kraan uh, open, nee? Ja, precies. precies. En het blijft toch altijd een risico. Nou ja, je hebt net natuurlijk Johan gehad, die weet er alles van. En uh, ja, ja, dan ja. moet hij toch ook weer even een paar raampjes erin tikken... om uh, toch ja. weer even je salaris binnen te halen. Ja, inderdaad. Uh, hè, ik zeg altijd, uh, cd uh, maken kost geld... Uh, ja, een tekstschrijver kost geld. de muziek kost geld. En ja, ja. Ja, mensen verkijken zich daarop die denken, ja, we hebben een simpel cd'tje. Ja. Ja, ja. En, en een beetje tekst en een muziekje eronder. Ja, maar zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet, joh. En, en, en, en dan komt de rest nog, dan moet je nog een plugger, dan moet er nog een videoclip en dan moet er nog een, een, een hoesje gemaakt worden. Ja, dan ja. Gaan, ze, gaan ze maar door. Ja, ja. ja. En ja, nou, dan verschilt het natuurlijk met pluggers. Ja, jij, jij zit gewoon bij een van de betere. dat zei ik net Johan ook al. Ja, jij ja. zit er gewoon bij, bij een hele goeie. Ja, ja, en ook een hele fijne man om mee te werken, dus ja, ja, ja. alles is duidelijk. Ja, ja hij, hij regelt alles en het nee, is allemaal goed. Ja, daar, daar zijn we heel blij mee. Ja, dat dacht ik ook. Hé, hey, ben jij stiekem, uh, want je, je hebt nou deze single, maar ben je al ja. uh, bezig eigenlijk met, met uh, een nieuwe zomerhit of... Uh, nou, we zijn wel uh, lekker druk bezig. Nou, ja, zoals iedereen misschien wel gezien heeft op, uh, op social media, zat Frank eventjes afgelopen week in Turkije. Ja. En uh, ja, aankomende week gaan we weer, uh, weer lekker verder waar we gebleven zijn eigenlijk. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan gaan we toch wel weer. Uh, ja, ook aan het album werken en zit er een mooie tussen. Dan uh, willen we toch wel weer wat uitbrengen, ja. Ja, ja want uh, dat wordt dan uh, denk ik uh, een beetje in de zomer toch? Ja, inderdaad, het is al een beetje rond september, want ja, het album willen we eigenlijk ook wel rond uh, oktober, november af hebben, dus je ja. moet niet alles te snel op elkaar willen natuurlijk. Nou, ja. Want uh, het album, uh, dat komt dus tegen, uh, ja, eigenlijk tegen de kerst een beetje... Uh, oh, ja, dat is een beetje de planning, een beetje ja, najaar, ja. Uh, ja, een beetje uitloop inderdaad tot en met december en dan, ja. Uh, ja, dan hopen we wel dat het echt af is. Ja, dan gaan we meemaken, want er staan een heleboel nieuwe nummers op. Alles nieuw. Alles nieuw, oké. Okay. Ja, ja. En uh, daar, daar worden ook uh, al singles van uitgebracht, zoals deze? Ja, klopt. ja, zoals deze staat ja. erop. En Lachte de Wereld tegemoet de vorige, die staat er ook op. En dan uh, eigenlijk vanaf dat uh, Manfred is gaan produceren, zeg maar. Ik heb ah. ook twee singles okay. daarvoor nog bij Frank uitgebracht, maar die komen niet bij Manfred gedaan. En ik vind je wel, moet op een, een album wel eenheid ten eerste qua... Uh, ja, qua producing hebben en qua sound vind ik gewoon uh, best wel belangrijk, ja. ja. Ja, dat is zeker. Dat is zeker belangrijk. Is eigenlijk een beetje ja, het belangrijkste sound, hè? Ja, je moet niet van op geslingerd worden als je een halterwijzer hebt, toch? Nee, inderdaad. Hey, nee. Uh, ben je, uh, sta je ergens uh, grote podia's, uh, uh, zoals het uh, uh, Jordaan Festival of uh, uh, Nederland Zingt, uh, Nederland Muziekland, uh, noem maar op? Nou, uh, daar is, daar is uh, Dennis dus nog wel druk mee bezig. Maar ik sta zelf, al uh, van mezelf sta ik op een heel groot uh, evenement in, uh, op de single in Woerden. Ja. Dat zijn de haafdagen, die mag ik openen en afsluiten. Dat is een heel groot podium op het water. Uh, daar kan je met de boot komen en de mensen vanaf de kant kennen dat. Dat ja. moet ik allemaal ja. Uh, bewonderen. Ja, en 13 augustus sta ik op, dat, uh, op het hele grote feestterrein, zeg maar, uh, ook in Woerden. Oké. Okay. Nou ja, ja, dat is ja. Uh, allemaal te volgen op uh, Instagram of uh, Facebook? Absoluut, absoluut. Facebook, Instagram, op mijn website. Dat, uh, die, mijn website moet wel eventjes bijgewerkt worden weer. Ja. Want die heb ook eventjes, uh, eventjes liggen slapen in mijn kroon. Ja, nou ja, andere constructie, hè? Ja, zo is het toch? Ja, ik bedoel. Dus, uh, ja, dat gaat allemaal door. Het is, het is allemaal eigenlijk een beetje. Uh, we hebben een hele tijd uh, gehad. Uh, wat is het? Uh, twee jaar. Iets meer dan ja. twee jaar. En, en uh, <laughs> ja, ik bedoel. Er waren geen optredens zo simpel is het. Nee, er was eigenlijk gewoon niks. Nee, eigenlijk, ja. En wat moet je dan nog met de site? Als er niks uitkomt, ja. Ja, nou ja, ik had wel op de site natuurlijk ook... ...voor verzorgingshuizen en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dat heb ik ook wel gedaan, weet je wel. En je probeert het wel een klein beetje. Maar ja, echt leuke optredens en agendas. Want ja, dat staat er gewoon niet op. Nee, nee. Nee, dus ja, daarom... constructie en... ...dat gaat goedkomen. Zeker weten, zeker Nog? weten. Hé, hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Ja, dat gaan we doen. Nou, hier is mijn nieuwe single, Marco Mark, met Vanavond. Hé, hey, dankjewel. Uh, jullie ook bedankt. Hé, hey, graag gedaan en uh, een heel goed weekend. En, uh, ja, genieten van. hè. Heel veel optre op optredens. Ja, laten we het open, toch? Jo, hey, hoi, hoi. Hé, hey, dankjewel. Jo. Hoi. Ben op zoek naar wat gelukkig. Elke relatie die ik had, die ging ook weer stuk. En lag het aan de drank, of oh, het aan mij. Maar ik blijf gewoon mezelf, want ik ben ik en jij bent jij. En morgen is het pas... Marco, Mark en vanavond. Hé, hey, um, we gaan een lekker plaatje draaien van Stanley Hazes. En uh, ja, zoals ik er net al zei... ...mijn eigen vergisten met Wendy Rivers. En uh, ja, in de stilte van de nacht. Blijf er lekker bij op die 106.9. Vanaf de Tofweg, uh, Tina, in uh, Zandvoort. En tot tot de klok 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je hebt gegeten, eet smakelijk. Of dat het u wel mogen bekomen.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 ik heb zo'n veel verdriet het deed me zo'n pijn ze weten nooit meer bij jou te zijn waar ik ook ben, waar ik ga, zal jou steeds weer zoeken ik rijk overal nog jagen. steeds bij jou, zeg maar toch, val binnen. Nou. Ik moest je verlaten, kon niet anders dan je laten gaan. Het deed me zo'n pijn, verslaafd. Ik heb geen keus, zal nooit begrijpen wat je deed, al verdwijn je uit mijn leven, je blijft Vind mij me, ja. Zeg me toch, laat ben je nou. van de nacht. Nou, een lekkere bellen van Stanley Haas, dus, en uh, Wendy Riddle. Heerlijk hoor. En jou, Torek, nou. Nou, de we van Jumvrouw, de toren tina Wat een heerlijke muziek. Ja, en we, uh, we gaan ook een, even een, een plaatje draaien eigenlijk, uh, te ere van uh, de vluchtelingen van uh, Oekraïne. En uh, dat wordt gezongen door de semi Moore. En uh, ja, een typische uh, titel. Vluchteling. Stel je even voor dat je weg kon gaan. Uit die wereld van jou. Van verdriet en pijn. Hoe zou jij dan de wereld zien? Mocht je God zijn voor één dag. Zou je grenzen openstellen? Of het laten zoals het is? Steek die handen uit de Mouwen zet die weer. Laat de zon voor iedereen schijnen, doe de deur niet meer op slot. Iedereen heeft recht op leven, ook al denk je andersom. Kijk niet toe hoe mensen lijden, geef alles wat je kan. Steek die handen uit de mouwen, zet de wereld op zijn kop. Laat de zon voor iedereen schijnen, doe de deur niet meer op slot. Iedereen heeft recht op leven, ook al denk je andersom. Kijk niet toe hoe mensen lijden, geef alles wat je kan. Stel je even voor, als je leeft in dictatuur. Als je niet mag zijn, je zou willen zijn. Als je wordt geleefd, je hebt geen vrijheid meer. Vraag jij je af, is er dan leven op Pluto...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 Sammy uh, Moor. En uh, het typische titel, dus uh, Vluchteling. En uh, deze is uitgebracht uh, ter ere van uh, de Oekraïense vluchtelingen. En ik hoop dat hij het van mag worden. Want ja, uh, elk, uh, elk dubbeltje wat je hier aan verdiend wordt aan deze single uh, gaat naar uh, de stichting uh, voor Oekraïne. En we gaan verder met uh, Melissa Smilda. En uh, ja, ik heb jou niet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 Hard. Ja, dat was ze dan Melissa Smilda, en al heb ik jou niet voor mij alleen. Ja, dat doet me altijd een beetje denken aan Corrie Konings. Wat dacht jij joh, John? Ja, die, die, die kant ging het wel een beetje op, zeg maar. Ja, he? ja, ja ik, ik bedoel, ja. Wat Misschien de, de nieuwe Corrie Konings. Ja, wel een, wel een mooie plaats. Ja, toch? Hé, goedenavond, John, Enter. Ja, goedenavond. Uh, John, en uh, ja, ja, een, goede ja. Avond. en uh, luisteraars ook een hele goede avond. Uh, ja. Om het weer hoeven we nu, hoeven nu niet te praten, maar nee. het was prachtig vandaag. Ja, dat is, uh, Het is nog steeds heerlijk eigenlijk. Ja, ja nee, dat klopt. Ja, hier zakt het zonnetje langzaam weg, maar uh, nee. Ja, je, het is, uh, je prachtig. Je ziet hier zift hij ook langzaam uh, het water in, hè? Dus, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Gezellig. Ja, ja toch? Ja. Hey, um, ja, jouw nieuwe single, voor nu en later. Uh, ja, dat gaat zelfs met die zon, die komt uh, op, uh, voor nu en later. Maar uh, ja, de nieuwe single. Ja, het is een echte rijbeplaat, vind ik zelf. En uh, ja, we, we, normaal zit ik in het feest uh, circuit met ja. uh, singles shing maken en noem maar op. Ja. Alleen ja door de corona dan denk je van ja wat, wat moet je doen? Nou en ik had met mijn producer over Jan Vermeendman van uh, ja wat gaan we doen? Vorig jaar hadden we ook een uh, een ja. En dit jaar ik dacht ja weer feestmuziek. Dat het, het past nog niet helemaal. En toen dachten we van uh, we gaan we gaan dit doen voor nu en later. En uh, het, dat is allemaal mooi gelukt. Ja, ja, want, uh, ja, sowieso een single uh, is voor nu en later. Nee? Ja, ik bedoel. <laughs> ja. ja, nee, dat klopt, dat klopt helemaal. Ik bedoel, ja, hij is nu uitgebracht, dus uh, ja. En later uh, kijken we er nog een keer op terug. Ja, nee, dat, uh, dat geloof ik wel, man. Uh, ja. Ik krijg veel uh, mooie, positieve reacties over, uh, over deze single. Dus, uh, ja, uh, ja, ja wat, helemaal mooi. Wat, wat, wat kwam jij op het idee om, om iets uh, te gaan doen uh, vanwege die corona? Ja, in feite, uh, ik, ik had uh, voor corona, ja, toen corona begon, heb ik ook nog een, uh, een soort joke gemaakt, uh, een coronaliedje, hopje, hopje, hopje, de handjes in een sopje, de ja. handjes even drogen, het virus is gevlogen, ja, ja, ja. Maar, ja, en, uh, maar om weer in die ja, trend te gaan, uh, dat vond ik niet pas. en daarom, uh, ja, gewoon dit, dit gedaan. Ja, want ik vind het altijd zo geinig. Die titel die komt dan bij mij langs. Ik heb drie haren op mijn borst, ik ben een beer. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ik, ik herinner mij dat nog van vroeger. Weet je, En ik zong dat altijd. Als, als, als, als, als kind zijnde, ja. Geweldig. Ja, dat was een beetje in de piratentijd, hè? Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Uh, ik had laatst nog een, een verjaardagspartijtje. Uh, die, die jongens gingen dan uh, stappen en dan uh, zongen ze altijd dat liedje. En diegene was nu jarig, uh, dus uh, ik moest in één keer zo onverwachts uh, binnenkomen zitten in, in die huiskamer. Daar ja. Naar binnen vliegen en ik begon te zingen en uh, het ging helemaal op de kop. Ja, ja. <laughs> ja ik, ik vind dat zo geweldig. Uh, ja, dat, dat, dat is een nummer wat me altijd bijblijft. En, uh, ja. ik, dat, ik, dat zing, dat ik zing goed. hem zelfs nog wel eens, dus, uh... Oh, nou. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En vooral in de zomer, of niet? Dat je langs de strand loopt, dan... Uh... Ja, nou ja. <laughs> dat ook weer niet. Maar <laughs> Het is misschien wel een idee, John. <laughs> ja, ik doe, ik probeer het maar eens een keer uit. Je <laughs> weet, werkt dit. <laughs> ja. Je weet maar nooit, joh. Ja, nee, zo is het. Nee. Hey, maar, uh, ja, maar, ben je nog ergens mee bezig eigenlijk? Want uh, Ga je nog ergens optreden op, uh, op podia's en dergelijke? Ja, het trendje begint weer langzaam te lopen, maar uh, zoals het uh, voor corona was, zo is het nu even nog niet. Nee. En daarom, uh, ik heb soms een idee van uh, de artiesten beginnen weer opnieuw. Ja. En uh, dat gevoel krijg ik wel een beetje. Het, het trendje loopt wel, maar ja, ik de wel is allemaal afgezegd bij mij. Ja, een en, beetje uh, mondjesmaat, zeg maar. Ja, dat ja. Uh, delta van 11 begint het meestal bij mij. Ja. En uh, nee, dat was uh, vorig jaar en dit jaar, uh, vijf weken voor de carnaval, werd nog heel veel dingen afgezegd. Dus ja, nee, mijn carnaval, ja, ik had een paar privéfeestjes. Die ja, kwamen we op het laatst nog even, maar, ja. Ja, maar ja, geen brood, carnaval. Ja, dat en de je... carnaval begint nu, uh, op veertien dagen, uh, we hebben een paar carnaval, en in mei een beetje carnaval, en in juni carnaval. Dus ja, het verschuift allemaal een beetje. Ja, het verschuift allemaal. Ja, want het was... Vorige week, geloof ik, in België uh, was het aan de gang. En toen ja. zei iemand tegen mij: van ja, maar hoe kennen het nou in België? Carnaval is toch al afgelopen? Zei, nou, dan heb je het uh, niet helemaal gevolgd. Want het, uh, ja. Ja, het wordt dan bij allemaal een beetje verschoven. Dus. Ja, nu, straks krijg je gewoon een nieuwe trend: Carnaval met barbecue. Ja, ja, gewoon, ja. <laughs> gewoon een carnaval in de zomer. Ja, ik bedoel. Ja. <laughs> toch? Ja, ik bedoel, uh, ja, als, als het weer net zoals vandaag is, dan is het niet erg. Nee, dat is, maar dat is altijd het probleem hier in Nederland. Dat ja. is, uh, kijk, ik, heb, ik heb soms uh, concerten meegemaakt in Zuid-Frankrijk aan, aan de Middellandse Zee. Ja. Nou, dat gaat meestal goed daar. En, uh, of heel vaak. Maar ja, dat is gewoon prachtig als je zulke dingen hebt. Ja. En uh, Bluff die heeft dat ook wel. Maar ja, die heeft ook meegemaakt dat het afgelast moest worden om, om de wind en weet ik wat allemaal. Ja. Kijk, dat, dat probleem heb je hier een beetje. Ja, dat, uh, ja ik ken dat inderdaad. Dat, uh, ja. Je doet er weinig aan, dat is het probleem. Dat is het probleem. Ja. Als we het, kon, als we het konden, dan hadden we het zeker gedaan. Ja, kijk, als, als ze mij het weer moeten voorspellen, dan zeg ik, nou, zoals vandaag, dat kan tot met kerstdagen. En in de kerst, in januari, even een maandje vriezen. Dan is dat, on, dat is weg en laat de zon maar weer komen. Ja, net in China hebben ze daar allemaal remedies voor, hè, dus... Ja, ja, ja. En ja. daar laten ze het regenen want ze het zelf willen. <laughs> ik weet het allemaal niet of dat wat er van waar is. Maar <laughs> nee, nee, nee. Dat, uh, ik, ja. ik wil het eigenlijk ook niet weten. Nee, uh, uh, uh, nee. al die narigheid je hoort je uh, wil tegenwoordig. Ja, ja, ja. Al, al die ja. narigheid die je dan in de lucht schiet om, om het te laten regenen. Nee, dat... Uh, ja. uh, ik weet niet. Kan, dat kan nooit gezond zijn. Laat ik het zo zeggen. Nee, lijkt me ook niet. <laughs> <laughs> dat, dat is ook, ook voor nu en later. <laughs> ja, toch? Ook voor nu en later. De, misschien uh, komen we ooit achter de waarheid. Ja, daarom ook. Nee. Nee. Hey, maar, um, Ja, ben je stiekem nog ergens mee, uh, mee bezig? Uh, ja, we, we zijn bezig. We, de de tekst hebben we alweer klaar voor, voor een nieuwe release Alleen, we wachten nog even af wat dit allemaal mag gaan doen. En uh, misschien net voor de vakantie of na de vakantie, ja, dan uh, komt er weer een. Oké. Okay. Dus in uh, dus, dus, augustus, vaas. september, zeg maar. Ja, ja, dan wordt weer een feestplaats. Dus. Oh, Oké. Okay. Nou, dan gaan we je volgen, We houden ja, je in de, de gaten. Ja, leuk. Helemaal, helemaal leuk. En uh, ja, ik, ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan, dan uh, gaan wij hem draaien. Ja, nee, is is helemaal prima. Uh, luisteraars, ja, blijf gewoon gezellig luisteren en uh, geniet van de zee. Ja, ik zit uh, aan de andere kant van Nederland. Helaas hebben we dat niet. Mijn dochter woont wel in Noordwijk aan zee en daar vind ik haar ook altijd. Dat is naast de deur, dus wat? Naar, ja, ja, even naartoe te gaan. En, uh, maar hier is mijn allernieuwste single voor nu en later. En hey. blijf luisteren. Hey, Dank je wel, John. Ja, jullie ook bedankt he. en, uh, en uh, goed weekend. Dan. Hey, dankjewel! Als de ochtend niet meer schijnt en de regen niet verdwijnt, mijn vriend, dan is het voorbij. Je ziet geen bloemen in de wei en geen vogel aan je zij. Mijn vriend, dan is het voorbij. Als de hemel donker wordt en op de aarde wordt gestort. Dus denk goed na, de wereld is toch niet voor ons alleen. Oeh, dat is lekker. Als je geen sterren meer ziet en de maan zijn licht verliest. Mijn vriend, dan is het voorbij. En het ijs langzaam smelt, is de woestijn een vuilnisbelt. Mijn vriend, dan is het voorbij. Als de mensen... Zij kunnen er niets aan doen. Mijn wereld heeft echt geen fatsoen. Ja, ah, gezellig, vet. Zes uur slaap, net genoeg. Maar ik wou nog wel een uurtje blijven liggen. In alle haast, ontbijt gehaald, op zich is deze koffie best te drinken. Er valt hier en daar wat regen, maar er was slechter weer voorspeld. Kom je precies op tijd bij je afspraak, had hij net afgebeld. Het is weer dinsdag, dan zou je toch zeggen we hebben het. Gehad. Typisch zo'n dinsdag, geen te bekennen en weinig te doen in de stad. Denk dat het altijd blijft en dat het nooit echt bent, dat ik week in week uit, maar aan het wachten ben totdat het niet meer dinsdag is, maar dinsdag was. Kom drie kwartier later thuis door eindeloos geduld van een collega. Ik moest bij een verjaardag zijn beloofd dat ik er volgend jaar misschien wel heen ga. Ik had zin om iets te kijken, maar ik heb alles wel gezien. Ik kan op zich ook wel naar het gaan, maar het is pas kwaad.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 Het is weer dinsdag Geen lach te bekennen En weinig te doen in de stad Door deze dinsdag Heb ik nog niet eerder Zo'n zin in een woensdag gehad ZFM Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 en DHB plus 6A. Als ik de snaren van gitaren hoor, dan maak me dat zo blij. Want ik weet nog heel goed waar ik ben geboren: in een wagen van hout en dat was mij ben ik al iets ouder, en mis ik de tijd van toen. Want de plek waar die baar stond, dat is alleen nog maar de groen. en dag en nacht, ja dat zit me in mijn bloed. Een klokje of een pannenzet op een spijkerbroek. Overal ben ik, en overal voel ik me thuis.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 Te juro que esta vez estoy arrepentido Y yo no decidí Que voy detrás de ti Es que cualquier cosa yo puedo hacer Menos perderte Si era algo te Nunca fue mi intención lastimarte en sí Entiende que esta noche tenerte aquí Se me ha te. Si tú no estás conmigo El universo se equivoca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 Zo, dat was hier dan. El Universal van Rolf Sanchez. En uh, ja, hallo. Ja, prik prik. Hé, hey, um, ja, ik heb nog een verzoekje. Uh, maar die gaan we hier nadraaien. Eerst even uh, Stef Ekkel. En uh, waarom, lieve jongen?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 Van uh, Stef Hekkel. En uh, waarom, lieve jongen? Hey, um, ik heb nog een verzoekje. En uh, ja, dan is het alweer tijd om uh, ja, naar huis te gaan. En die is aangevraagd door uh, Jeroen. Jeroen, uh, leuk dat je luistert. Uh, uh, ja, je zat al die tijd al te luisteren. Maar je vond het. Uh, ja, je, je kon het niet laten om uh, nog een, uh, een plaatje aan te vragen. Nou, we hebben hem gevonden. Brian Voet. En uh, ja, jij bent daar. En jij bent daar. Ik ben hier en het telefoon tot 7 uur. Mijn naam is het Heijn, goede Eén seconde, één moment Slechts een blik en je weet waar ik denk Zonder woorden, zonder grens Weet ik dat je er bent Deze neem ik gelijk afscheid van u. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Vandaag was de gast Johan Kettenburg. En uh, we hebben John Entegeweld en Marco Mark, hun nieuwe singles. Ik zou zeggen, ja, hopelijk tot volgende week. En, uh, groetjes en uh, goed weekend. Geniet van het weer. Bye bye, Swiss so Wij.